raadsvergadering de 27 januari 2015 ik ga allereerst kort stilstaan bij het overlijden van Karel Simons en ik verzoek u allen te gaan staan ik zal een aantal woorden tot u richten vervolgens een moment van stilte en in het bijzonder heet ik Annemarie Simons welkom Wie was Karel en een politiek bestuurder. Betrokken, geïnteresseerd en ook een eigen mening, eigenzinnig, eigenwijs, van beide wat. Als rechtgenaamde Rotterdammer is hij erg verknocht geraakt aan zijn Zandvoort. Hij was zo betrokken dat hij ervoor koos om lo lokaal actief te worden. Karl ging er met hart en ziel voor. Hij zette zich in voor Zandvoort en haar inwoners. Zoals hij vond dat het moest. Die betrokkenheid, gecombineerd met humor en dan vooral de twinkeling in zijn ogen, is wat je dan bijblijft. Ook hier in de raad bleef hij vriendelijk en respectvol. Hoezeer hij soms ook onder vuur lag. Wij verliezen in Karel Simons, een betrokken inwoner en een raadslid die gedurende ruim 13 jaren zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Karel stond voor de lokale zaak op zijn wijze. Hij laat zijn stempel na in Zandvoort. En ook voor Karel gold datgene wat achter mij op het blauw tableau in de raadzaal geschreven staat. Alle man van pas te maken en door iedereen bemind zijn de onmogelijkste zaken die men in deze wereld vindt. En toch is u wel een eind gekomen. Dank u wel. Dames en heren. Agenda punt 1 geeft na de opening het rubriekje mededelingen en vervolgens de loting. Ik kijk voor de mededelingen even rond. Zijn er mededelingen? Mevrouw de Jong. Ja, ja nu het woord. Dank u voorzitter. Graag wil ik alle aanwezigen, de burgemeester, de wethouders... Mijn collega raadsleden en alle aanwezigen op de tribune. Als fractievoorzitter van OPZ, een taak die ik tijdelijk op mij heb genomen. Bedanken voor het feit dat wij bij de commissievergaderingen van de afgelopen week... en nu tijdens deze raadsvergadering hebben stilgestaan bij het overlijden van onze zeer gewaardeerde fractievoorzitter... Carl Simons. In deze maand is mij pas echt goed duidelijk geworden... hoeveel extra werk het fractievoorzitterschap met zich meebrengt. En ik wil dan ook mijn diepe respect en bewondering voor hem uitspreken. En zoals iemand laatst tegen mij zei... Een heer is heen gegaan. Dank u. Dank u wel, mevrouw de Jong. Iemand anders... hoeft aan een mededeling. Dat is niet het geval. Dan ga ik over tot de loting. En dan heb ik mijn hulpmiddel nodig. Volgens mij staat er een vier, meneer de GVeer. Dat is correct. Dat is mevrouw de Jong. Als het vandaag tot een stemming komt... mag u als eerste, als dat hoofdelijk is... uw stem kenbaar maken aan ons. Dan ga ik naar agenda punt 2. En dat is het vaststellen van de... Meneer Kramer, u heeft uw vinger omhoog gestoken. Bij de mededelingen nog? Nee, oh, vaststellen van de agenda. vaststellen van de agenda, oké. Okay. Ik dacht, ik uh, had u over het hoofd gezien. Bij het vaststellen van de agenda... Er staat, ik kom zo bij u terug meneer Kamer, er staat een initiatief raadsvoorstel Stadnotitie Kerntaken uh, onder die rubriek. Dat is ingediend door mevrouw Geuronsson en meneer Sandbergen volgens mij. Kunt u zich erin vinden als we die plaatsen na agenda punt 5, de grondexploitatie middenboulevard? Ja? Goed, al dus gedaan? Meneer Kramer, u stak ook uw vinger op. Ja voorzitter, dank u wel. Uh, in de commissie hebben we gesproken over de grondexploitatie Middenboulevard en de grondexploitatie Louis Davidskaré. Daarvan heeft de fractie van de VVD gezegd dat ook de uh, grondexploitatie Louis Davidskaré een hamerstuk is. Uh, ik moet daarop terugkomen, want wij hebben toch een uh, vraag uh, over dit uh, stuk. Goed, dan gaan we dat doen. Dan gaat het kopje bespreekstukken boven tot nu toe. Agenda punt 4. Ik kijk even rond. Dan meld ik u even dat bij agenda punt 3, dat is een hamerstuk... de verordening camera toezicht, daar is in de vergadering gezegd... dat er bordjes zouden staan. Dat is een onjuistheid. Ik zet dat hiermee ook recht. Uh, vervolgens is er gezegd van, gaan we dat wel of niet plaatsen? En uh, de portefeuillehouder heeft zich daarover gebogen... en zich afgevraagd of in deze digitale wereld... waarin voor iedereen kenbaar is... Uh, op elke digitale site dat wij camera toezicht hebben en die camera's ook in het publieke duin zichtbaar hangen en het dus juridisch verantwoord is om dat zo te doen, of je dan veel bordjes wilt toevoegen uh, want elk bordje op straat geeft ook een verrommeling in het publieke beeld, ik hecht eraan u dat kenbaar te maken, dat op deze wijze de portefeuillehouder er ook in staat zodat u ook zich bewust bent van het feit dat dat wel of niet onder het hamerstuk blijft staan dus de essentie verandert in onze optiek niet. De uitvoering wel iets anders. Mensen, wens iemand daar nog iets over te zeggen. Meneer Sandbergen. Dank u wel voorzitter. Uh, de licht is u bekend dat ik tijdens de commissievergadering daar enige kanttekeningen bij gezet heb. Uh, u heeft uh, nu een verklaring gegeven. ...waar ik mee kan leven, althans waar mijn fractie mee kan leven. En eh, wat ons betreft eh, is het nog steeds een hamerstuk. Iemand anders behoefte om dat stuk te zien? Niet. Dan constateer ik dat de agenda vastgesteld kan worden met die kanttekening... ...dat agendapunten 4, 5 en 6, 6 is dan het initiatief raadsvoorstel... Kerntakendiscussie, bespreekstukken zijn. Al dus vastgesteld. Dan kom ik op agenda punt hamerstukken, al dus vastgesteld. En dan ga ik naar agenda punt 4, de grondexploitatie van het louis David En ik geef het woord aan de fractie van de VVD, want die wil het een bespreekstuk maken. Voor de fractie, voor beide punten 4 en 5 geldt dat er een openbaar gedeelte is en een geheim gedeelte. U kent de regels. Wie van u wenst het woord, mevrouw Burendson? Ja, graag. Wij hangen aan uw lippen. Ja. <lacht> Voorzitter, ik moet even een, uh, een stuk erbij uh, bladeren. Ja. En het heeft ermee te maken dat we afgelopen week, we zijn de 21 januari, uh, mededeling hebben gekregen aan de raad in zaken de besluiten grondexploitaties. Ik ga ervan uit dat deze mededeling openbaar is... en dat ik daaruit kan... Ja? Oké, okay, prima. Um, waar het over gaat is het verheffendingsfonds grondexploitaties. We gaan namelijk voor het LDC een uh, voortijdige winstneming doen... En dat kan hier, zo wordt gesteld, als het saldo van het verenigingsfonds positief wordt geraamd... wordt bij het opstellen van de gemeentebegroting bezien of uit het fonds afdracht aan de algemene dienst kan worden verricht. Dus in de technische zin loopt de winstneming via de exploitatierekening van 2014. Tot zover correct, dat staat ook in het stuk. De volgende zin uh, noopt wel tot enkele vragen, omdat hier staat dat wij... Uh, ...op grond van de voorschriften deze, dit besluit kan leiden tot een fout in de jaarrekening. En een fout in de jaarrekening zou kunnen leiden tot een afkeurende verklaring. Op voorhand kan ik niet inschatten, en dat staat ook niet in het stuk... ...wat namelijk de gevolgen zijn van deze fout. Er staat hier nadrukkelijk bij wel dat een en ander is afgestemd met de accountant... ...maar de accountant heeft in een tussentijdse rapportage ook aangegeven... Dat niet eenduidig blijkt uit de nota grondbeleid of er wel tussentijds winst genomen mag worden. Uh, dit advies hebben zij ook vorig jaar gegeven om de nota grondbeleid op dat punt aan te scherpen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dus dan is de wezenlijke vraag: wat betekent deze besluitvorming voor de accountantsverklaring? En ik vermoed mevrouw Gurrensson dat u de vraag stelt aan het college. Aan wie zou ik hem anders moeten stemmen? Uw collega raadsleden, want hier vindt het debat plaats. Maar ik dacht, laat ik hem verduidelijken en niemand in de... Oké, okay, ja, ik zie meneer Demmers al ook reageren. Maar het is, feitelijk is, is er een vraag, de mededeling is al gekomen van het college. Dus ik neem ook aan dat ja. in eerste instantie het college hier ook op re gaat reageren. Ja, dat, dat was de volgende vraag die ik gelijk had willen neerleggen. Vindt de raad het praktisch dat het eerste portefeuille reageert, zodat u het debat dan kunt voeren? Ja? Meneer Bluis. Ja, er is overleg met de accountant geweest over deze aanpak. En de accountant heeft gezegd dat hij dit zo op deze wijze kan. Dus van, van daaruit is deze, deze invulling ook gegeven aan het stuk. Dus. Uh, ja, en als dat anders moet blijken dat, dat uh, bij het vaststellen van de jaarrekening dat niet zo is, ja, dan hebben we, hebben we, iets, hebben we samen een probleem. Vandaar dat we het ook gewoon bij de accountant hebben gecheckt dat het op deze wijze kan. En de aanpassing heb ik toegelicht in de commissie waarom we het hebben aangepast zoals het dus nu aan u in het besluit voor ligt. Dank u wel meneer Bluis. Wie van de raad? Meneer Demmers. Um, ja, de accountant zal gezegd hebben dat het wel kan, maar net zoals mevrouw Geurenson zegt, er loopt natuurlijk wel een risico wat betreft de rechtmatigheidseis. Nou, is daar een mouw aan te passen, um, mag, mocht het niet rechtmatig zijn, dan uh, kan men uh, bij de jaarrekening alsnog uh, autorisatie vragen aan de raad. Uh, of als het, dat, uh, die autorisatie gewijzigd wordt... dan kunnen we het indemniteitsprincipe inroepen. Maar dat is een zwaar middel. Uh, en verder is het zo dat uh, als we dan achteraf gaan autoriseren... we lopen wel een financieel risico natuurlijk daarmee. Dat was mijn bijdrage, onze bijdrage. Dank u wel, meneer Demmers. U geeft eigenlijk al voor het mogelijke vervolgdirect twee alternatieven... Iemand nog behoefte aan een reactie? Niet? Mevrouw Geurenson, zie ik een aanzeling of zegt u het is voldoende gezegd? Nou, voorzitter, waar ik toch wel enige moeite mee heb, is dat het is wel besproken met de accountant. Maar ook als accountantscommissie is dit natuurlijk uh, besproken met de accountant. Waarbij ze ook met een name erop gewezen hebben. Dus dat de nota grondbeleid in deze niet, uh, niet, niet duidelijk is of uh, zou toestaan. Dus het is niet zozeer het feit dat je hier dan tegen bent, maar. Als dit mag leiden tot een daadwerkelijke fout, dan zijn er wel consequenties. En mogelijk financiële consequenties. En ik vind dat uh, daar wat dat betreft uh, niet een heel afdoende antwoord is gekomen. Dan eigenlijk, ja, het valt wel mee. Nee. Ik wil het daar op dit moment dan wel mee doen zoals het is afgestemd. En het zou eigenlijk wel mee moeten vallen. Maar dan uh, wil ik eigenlijk wel. Um, een, een, een, ik zou er wel graag een memo zien van welke stappen we nu genomen gaan worden uh, voor het geval dat. Dus een plan van aanpak hier, hieromtrend. Ja voorzitter, uh, mijn interruptie. Uh, kijk mevrouw van heeft wel een punt, maar het zou uh, rap uh, gerepareerd kunnen worden. Want uh, overschrijdingen of uh, onrechtmatigheden die, kunnen dus, uh, die hangen onder vastgesteld beleid. En nu dat beleid onduidelijk is, zouden we dit kunnen ondervangen door snel dat beleidstuk aan te passen. En wel zodanig dat het binnen de marges valt van vastgesteld beleid. Wat vindt u daarvan mevrouw Keuralson? Het voorstel, meneer Demmers en ik ga ervan uit dat het college dat ook wel vindt. Ik mag wel denken dat, dat, dat er een raadsvoorstel gaat komen. Zullen het college kort het woord geven? Meneer Bluis. Uh, ten, ten aanzien van het, uh, het grondbeleid, inderdaad de, de nota grondbeleid dient inderdaad aangepast te worden. Maar ik wilde daar nog wat van zeggen, eventueel bij het uh, volgende punt. Uh, kijk, er staat wel duidelijk omschreven van, en dit komt dus uh, drie, uh, acht verheffingfondsen grondexploitatie. Daarin staat dat het positief en negatief mag zijn. Dus op het moment dat dat zo verwoord is, ontstaat er dus nu een positief saldo. Nou, en vervolgens kan je dat dan doorzetten daarheen. En dat is gecheckt bij de, bij de accountant met deze artikelen bij. En toen zei de accountant, hier kan ik me in vinden. De accountant is, is, uh, vindt het heel belangrijk dat het bedrag wat genoemd wordt, dat dat reëel is. En dat dat onderbouwd is, dat het bedrag inderdaad het bedrag is wat genoemd wordt. En nou, daar hebben we ook uh, cijfermatig zaken voor aangeleverd. Daar hebben we ook over gesproken met de accountant. Maar niet te min, ik, uh, ik sla uw uh, aanbeveling niet in de wind. Ik ga nog een keer extra toetsen erop. Zodat we, voordat de jaarrekening wordt vastgesteld. We alsnog uh, 100% zekerheid hebben over het feit wat uh, er aan de orde is. Ik denk dat dat ook goed is. En ik dank u uh, voor uw kritische, maar uh, positieve inbreng. Dank u wel meneer Bluis. Ik constateer dat het debat is afgerond. We gaan naar agenda punt 5. Dat is de grondexploitatie middenboulevard. Oh, dat is waar. Koei. Wat fijn dat u meedenkt. U heeft helemaal gelijk. Wij gaan nu stemmen. En dat doen we bij handopsteken. Mag ik van u weten wie voor... Het raadsvoorstel grondexploitatie Louis davids zoals juist gedebuteerd wij ons graag. Ik constateer dat iedereen die aanwezig is voor is, daarmee is het unaniem aangenomen. Dank u wel. Dan gaan we nu naar agenda punt 5, grondexploitatie Middenboulevard. Ik zie twee vingers omhoog gaan, meneer Kramer en meneer Mettes. Meneer Kramer, wilt u het spits afbijten? Ja, voorzitter. Uh, ik weet niet hoeveel, hoeveelste grondexploitatie middenboulevard... ...dit uh, onderhand is die ik uh, vaststel. Um, wel heb ik uh, wat algemene vragen. Um, en het heeft uh, ermee te maken is dat in mijn beleving... ...en dat is ook de beleving van de, van de mensen die uh, in het gebied wonen... ...en dat zijn in dit geval dan uh, de mensen die in het entreegebied wonen... ...en het padhuisplein... ...en ook in zekere mate op het uh, Watertorenplein... ...is dat er nog heel veel onzekerheid is. En uh, als ik dus hier weer zie dat, uh, dat de gemeenteraad... Uh, ...een uh, voorziening moet uh, treffen uh, van weer een miljoen... ...we hebben al uh, uh, ruim een miljoen uh, uh, besloten. Um, ja, wel, wat is dan de stand van zaken? Want, uh, kijk, wij krijgen de informatie wel geheim uh, uh, tot ons... Maar ik zou ook zeker in het kader van de besluitvorming die er ligt en die er al in het verleden is geweest, gewoon willen weten van het college en welke ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat er nu weer zo'n aanzienlijke uh, voorziening moet worden getroffen. En ook uh, zeg maar over uh, het feit uh, van die ontwikkelingen, uh, wanneer we daarover zijn geïnformeerd. En. Uh, Um, zeg maar ook uh, in het kader van, van de heroverweging die we twee keer tot twee keer toe hebben gedaan. Hoe we dit uh, moeten zien in relatie tot de ontwikkelingen van het Watertorenplein. Um, daarnaast hebben we ooit een intentieovereenkomst uh, uh, gesloten voor het Venster aan zee, En ik zou ook graag willen weten hoe het daarmee staat. En hoe het staat met het strategisch aankoopbeleid. En nu zult u denken van waarom al deze vragen... En waarom heeft hij deze niet uh, in de commissie gesteld. Nou, ook wij in de commissie kregen pas... Uh, de woensdagavond pas een stuk voor ons... met een mededeling. En eigenlijk naar aanleiding van die mededeling... zijn deze vragen. Dus ik vraag hier wel kans voor... om deze uh, hier te mogen stellen uh, vanavond. Meneer Mettes. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het CDA uh, maakt zich zorgen over de uh, grondexploitatie, omdat we, een, ik hoorde het net zeggen van mijn voorganger, inmiddels al behoorlijk uh, voorzieningen getroffen hebben. 2009 600.000, 2013 uh, 1 miljoen en nu iets meer uh, na een aanvullende voorziening. Dus ja, dat geeft toch wel wat zorg uh, over de exploitatie daar, bij de Middenboulevard. Mijn vraag aan de wethouder Die is vrij kort. Uh, ziet de wethouder mogelijkheden om dat voor de toekomst uh, te veranderen? En is daar eventueel uh, aanpassing van beleid voor nodig? Heeft u daar mogelijk gedacht over? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Metters. College, ik, ik, te, ik proef even bij u of er behoefte is om schorsing, gelet op de grote verder te vragen, of gaat u. Nou, ik probeer in eerste instantie te beantwoorden. Ja, meneer Blijs. Ja, dank u voor de vraag. Ja, u hebt inderdaad vrij laat. Uh, hebben wij in beslotenheid een, een stuk aan u gepresenteerd. waarin we met name hebben toegelicht. Wat, uh, hoe die af, waarom we nu weer een voorziening uh, moeten treffen. Uh, dat heeft natuurlijk betrekking op de ontwikkelingen van die uh, drie deelgebieden, de uh, stand van zaken, de onzekerheden die daarin zitten. Nou, er is u toegezegd dat wij daar heel snel op terugkomen... ten aanzien van het project Venst aan Zee... ten aanzien van de eventuele ontwikkelingen op het Watertorenplein. En uh, daar zit dan ook strategische aankoopbeleid... en dat gaan we oppakken. Dan komen we naar u toe met een plan van aanpak. En daarin komen deze zaken aan de orde. En ik kan daar dus niet, nu niet op, voor, op uitlopen... om daar inhoudelijk antwoord op te geven... We hebben u de, de situatie geschetst. En in het verlengde, ja, die onzekerheden... dat, ja, dat heeft te maken... En dan kom ik ook op de vraag van het CDA... Eh, wat, hoe gaat u daar dan in de toekomst mee om? Want ja, meneer is het eind in zicht, hoe gaat u nu mee verder? U moet zich voorstellen, inderdaad, die kraan gaf het al aan. Eh, het is de, misschien wel de twaalfde grondexploitatie. Ik weet het niet, maar dat zou het zomaar kunnen zijn. En eh, ons grondbeleid is... is eh, is gericht op daar niet op in, heeft daar nooit op in kunnen spelen op grondexploitaties die zo lang lopen. En uh, naar aanleiding van uh, wat zich nu hier voordoet en kijkende naar het uh, grondbeleid zoals door de, deze raad in het verleden is vaststeld... vraagt dat grondbeleid herziening. Met name hiervoor, omdat wij het beleid hebben om de kosten jaarlijks toe te rekenen aan die grondexploitatie. Dus wij, wij doen uh, planontwikkeling. Wij, wij hebben daar men, wij, en we schrijven daar plankosten aan toe. Dat doen we dus inderdaad al twaalf jaar. Wij, wij hebben aangekocht, daar zitten rente, lasten in, enzovoort, enzovoort. Nou, u kunt zich voorstellen als dat twaalf jaar loopt, dat dat oploopt. Nou, daar hebben dus al afboekingen plaatsgevonden. In 2009 heeft er die 680.000 euro of iets dergelijks ook voor plankosten afboeking plaatsgevonden. Die is al genomen. vorig jaar is dat ook feitelijk uh, min of meer op die manier gegaan. En uh, de, de huidige situatie, en dat, dat hebben wij toegelicht in beslotenheid... nop ons om dat nogmaals te doen. Nou, de vraag is dus, hoe gaan we daar naartoe mee verder? Dat betekent dus dat we op een andere wijze met de grondbeleid aan de gang moeten. En dan moet je denken dat je die exportaties moet gaan... Staten ze gaan geven, waarschijnlijk. Maar dat gaan we uitzoeken. Dan heb je dus bijvoorbeeld exploitaties die nog niet, grondexploitaties die nog niet feitelijk uh, lopen, dus die niet in exploitatie zijn genomen. Daar ga, zal je dan in de toekomst waarschijnlijk anders mee moeten omgaan. He, bijvoorbeeld de LDC-exploitatie. Uh, Op het moment dat grondexploitaties daar starten, start ook bijna direct het project dan is het redelijk voorspelbaar... hoe plankosten rentebijschrijvingen leiden... tot opbrengsten, enzovoort, enzovoort. Nou, de, de gekste, de heer Kraam gaf aan... dat loopt al twaalf jaar. Ja. En als je dan het grondbeleid... Uh, dan zo inricht zoals we dat hebben ingericht... dan loop je deze risico's. En met andere woorden... wij zullen dus daar, daar ook maatregelen op moeten nemen... en dan komen we ook naar, zo snel mogelijk naar u terug... om te voorkomen dat dit soort zaken... in de toekomst gaan plaatsvinden. Dat zou dus kunnen betekenen dat jaarlijks... Dat er dus jaarlijks uh, inderdaad uh, gewoon op een andere wijze daarnaar gekeken wordt. En dan ook gezegd wordt van deze nemen we niet in exploitatie. En die, die, daar gaan we niet aan toerekenen, Of het gaat op een andere manier verrekend worden. Nou dat is, dat is wel de discussie die uh, dan gaat plaatsvinden. Ja, een, een vraag ter verheldering. Dank u meneer de voorzitter. vraag ter verheldering. Ik hoorde u net iets zeggen en daarna was ik u weer helemaal kwijt omdat ik gewoon erover na zat te denken nog van hoe zit dat dan? U zegt exploitaties die we al gepland hebben, wat er nog aankomt, die we niet meegenomen hebben. Dat was een, een totaal plan. Of, of bent u van plan om een Porsche te bestellen uit losse onderdelen? Ik garandeer u namelijk dat u dan veel meer kwijt bent dan dat u er gewoon een nieuwe bij een fabriek bestelt. Ik, ik, ik kan dat niet helemaal plaatsen hoe u dat nou weer bedoelt. En wat daarna kwam. Dat zou verheldering moeten brengen. Maar ja, ik heb het waarschijnlijk niet helemaal goed gehoord. Omdat ik nog naast zat te denken over het feit. Dat u zegt van exploitaties nog niet meegenomen dienen wel meegenomen te worden. Ik denk waarom doen we dat niet eerder? Of zijn dat soms de stille reserves die zo stil blijven? Zou dat het kunnen zijn? Of zijn het juist uh, doodgezwegen reserves die geen reserves blijken? Kan ook nog. Nee, zegt mevoud. iemand naast mij. Maar u een ik was een interruptie Graag en uw vraag in is ter verduidelijking. Ja, Meneer Bluis. Nee meneer Demmers. Nou, ik, ik, ik heb proberen uit te leggen dat, dat je grondexpectaties die, die, die, die, die zet je in en op, op een bepaald moment moet je daaraan gaan toerekenen. Want als die gaan lopen dan krijg je dus plankosten en renteontwikkelingen. Nou, deze... deze Grondexploitatie van de Middenboulevard loopt heel lang. Dat betekent dat je op een gegeven moment op een niveau van plankostentoerekening. en grondexploitatie. in die grondexploitatie en rentetoerekening komt. dat je op een niveau komt dat je je moet afvragen. of je dat nog wel. of dat nog verantwoord is. om dat toe te rekenen aan die grondexploitatie. En dan krijg je dus de discussie. dat je in je grondbeleid. daar op een andere manier mee om moet gaan. Ons grond, grondsbeleid is daar dus nu niet. Uh, voldoende het instrument voor. Dus zullen we het, het, het grondbeleid zodanig moeten aanpassen. dat we dit kunnen voorkomen. En dat is, dat is het verhaal waar het om gaat. En dat betekent dat je op een andere wijze daarnaar gaat kijken. En, en da, daar, daar geeft u ook richting aan, want het is het beleid wat, wat u moet vaststellen. en waar u vervolgens. Als, wat wij als instrument hebben om dan jaarlijks toe te passen. Meneer uh, Ja, ik begrijp. Uh... De, de opmerkingen van uh, meneer Bluis maar goed in die tijd uh, van het midden boulevard gebeuren dat het nog één gebied was waar wij, hadden wij onszelf gepresenteerd als een ontwikkelgemeente nou, door de loop der tijd en het uh, politieke afbreukrisico van de planvorming uh, dat risico heeft zich dus ook uh, voorgedaan het afbreuken uh, moeten we eigenlijk uh, nu ...gekoppeld aan dat gehele gebied... ...van een actief grondbeleid... ...naar een passief grondbeleid. Dus als u nou... ...in, in, als u nou in, in die zin... ...dus de beleidsnota... Uh, ...grond uh, zo verandert... ...dat is één. En ten tweede... Um, ...dat heeft natuurlijk... Uh, ...als we nu toen een ontwikkelgemeente waren... ...en nu een regie- en beheergemeente... ...heeft dat natuurlijk voor uh, allerlei beleidsstukken... ...ook invloed... Dus daar zou ik ook rekening mee houden omdat, uh, als het voorkomt om dat aan te passen. Punt drie is dat als u een geheel, geheel gebied hebt met een grondexploitatie, dan kunt u op de verliesgevende gedeelte kunt u compenseren met verevening van gedeelte waar dus winst wordt gemaakt zogenaamd vereveningsmodel maar als we nu losse stukken gaan uh, ontwikkelen krijgen we dus postzegelbestemmingsplannen met een uh, eigenstandige uh, exploitatie met ook uh, een andere uh, exploitatiekosten afwenteling op het gebied dat is ook een hele belangrijke en ook natuurlijk de planschaderegeling en plankosten dus het hele verhaal het situationeel ontwikkelen uh, op stukjes, dat wordt natuurlijk heel anders. Dus ik raad u aan om beleidsnota's die enige verbinding hebben met het Middenboulevardgebied en de veranderingen van ontwikkelgemeente naar regiebeheergemeente. Uh, om dat nog heel goed te bekijken. Ook in het kader van het raadsprogramma, wat we nodig missen. Dank u wel, meneer Demmers. Iemand anders in tweede termijn. Meneer Kramer. Uh, ja, voorzitter. Uh... Uh, ik ben niet, uh, laat ik zo zeggen, ik heb uh, naar mijn beleving geen antwoord gekregen op mijn vraag. En uh, ja, volgens ik mij zal de... heeft u een uh, procesantwoord uh, gekregen in ja. de zin dat de portefeuille heeft gezegd: ik ga me inspannen om op korte termijn daar een stuk van te maken, zodat ook ieder kan zien. En die vragen neemt hij daarin mee. Dat is wat hij volgens mij heeft gezegd. Ja, en ik en voorzitter en ik denk dat de wethouder zich daarin vergist in de volgorde van, uh, van besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Want een, een, een, een grex is, uh, is, een, is een balans... tussen wat we gaan doen en wat we niet gaan doen. Aan de ene kant uitgaven, aan de andere kant weer uh, opbrengsten. En ik weet nu niet... en, en, en uh, zeg maar Zandvoort, op de Middelboelevaar, wat we daar gaan doen. Dus welke ontwikkelingen hebben er naartoe geleid... Dat we zo'n grote voorziening moeten gaan doen. Kijk, daar moet je gewoon duidelijk over zijn. En dat. dat en de... De interruptie, voorzitter. Meneer. Uh, ja, maar nou, we scheiden zo niet uit, maar het is natuurlijk wel zo dat men vraagt hoe kan dit nou zo gebeuren? Ja, als de VVD GroenLinks uh, zei die aan de VVD gewoon zo'n heel plan omtrekken wat 90 miljoen opbrengt, maar hebben we nu de gevolgen van. Dan moeten we nu niet zeggen van hoe kan dat nou? Want de investeringen ah, ja, zijn wel gedaan. Voorzitter, het is vrij lastig discussiëren. ...op deze manier, maar ik denk dat de heer Dems nu twee dingen door elkaar haalt. Er ligt nu een voorstel waar een voorziening moet worden getroffen voor 1 miljoen. En de VVD wil gewoon duidelijk hebben welke ontwikkelingen er aan de grond zag liggen... ...om deze voorziening uh, te, uh, in te stellen. Iemand anders in de raad nog? College, kort. Ja, nee, ja, ik, wij waren van mening door uh, in beslotenheid uh, die notitie te maken... ...en die sheets te presenteren... ...die u uh, via de geheimhouding kunt inzien... ...dat u daar exact kan zien... ...wat de beweegredenen zijn geweest... ...waarom de college is gekomen tot deze grondexploitatie. En als u nog behoefte hebt dat, we daar, dat u daar nog verder wordt uh, bijgepraat... ...dan uh, staan wij open om dat te doen... ...maar dat zal sowieso in beslotenheid moeten gebeuren dan. Maar in de, in de sheets is dat, is dat uitgelegd... ...heel duidelijk uitgelegd, dachten wij... ...maar als het niet duidelijk genoeg is... ...dan ben ik bereid om dat alsnog een keer te doen. Ja, voorzitter, en dat is de reden... Ik heb geen enkel probleem mee... Uh, ...om uh, in beslotenheid te vergaderen. Het liefst doe ik natuurlijk gewoon alles in openbaarheid... ...omdat ik denk dat het belangrijk is... ...dat iedereen weet zeg maar, welke ontwikkelingen dat zijn... ...maar als de wethouder daar behoefte aan... ...heeft dan uh, geen enkel probleem. Dus dan uh, vraag ik het aan de voorzitter. En dan zou ik graag... Goed. Uh, dat betekent dat... Ik de vergadering schors en ik heropen de vergadering op het moment dat deze zaal van het publiek is ontruimd. Dus ik verzoek het publiek de zaal te verlaten.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 Raadsvergadering en heet u wederom van harte welkom. Heb ik het goed begrepen dat daarmee voldoende in debat is gezegd, dan gaan wij over tot het in stemming brengen van het raadsvoorstel grondexploitatie middenboulevard bij handopsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer dat iedereen voor is, daarmee is het unaniem aangenomen. Dank u wel. Dat brengt mij inmiddels bij agendapunt 6. En dat is het initiatief raadsvoorstel discussie, kerntaken discussie. Het voorstel, wie ligt er toe? Meneer Sandbergen en mevrouw Geurenson. Meneer Sandbergen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, kerntaken discussie. Um, ik zou kunnen zeggen dat D66 al sinds 2010 heeft gepleit... voor een kerntakendiscussie. En dat zich dat vertaald heeft... In, in het coalitieakkoord. Dat zou ik kunnen zeggen. Maar dat doet geen recht... aan uh, de discussie die wij gevoerd hebben... in de commissie... Uh, bestuur en middelen... van afgelopen week. Omdat uh, daarin bleek dat iedere partij, althans nagenoeg iedere partij hier aanwezig... Uh, daar een mening over had, een positieve mening over had... in die zin dat men uh, vond dat zo'n discussie gevoerd moest worden... of dat nou een kerntakendiscussie was of een keuzediscussie... wat ze in de neem... iedereen uh, was daarvan overtuigd... en iedereen, iedere partij heeft daar ook... Uh, en, en uh, voorstellen ingedaan en suggesties, et cetera. Dan uh, komt op een gegeven moment uh, met name de fractievoorzitter van de VVD... met een uh, idee, laat ik maar zeggen, wat D66 in ieder geval uh, aanspreekt. En um, wij als fractie hebben dat idee eigenlijk als een soort handreiking... Beschouwd. en een handrekening een handreiking die ik eigenlijk ontzettend graag accepteer. Omdat het gaat erom dat, dat wij ook in moeilijke zaken... zoals in deze discussie zoveel mogelijk eenheid moeten uh, vormen. En, en niet alleen wat coalitie betreft, maar vooral wat raad betreft. En, en daarvoor zag dat idee van de VVD, dat rijmt, dat, dat voorzag daarin. En dat was de reden dat de fractievoorzitter van de VVD... en van mijn partij, de ik dus, bij elkaar zijn gaan zitten... en, en samen uiteraard met Griffie, een initiatief raadsvoorstel hebben... ...gemaakt en, en um, wijzigingen, CQ, uh, ja, wijzigingen hebben aangebracht... ...in de destijds uh, gepresenteerde uh, kerntaak uh, discussie, notitie... ...of wat was het, notitie, ja startnotitie, neem niet kwalijk. dankjewel heer Wismo. Uh, we hebben in de tekst van het initiatiefraadsvoorstel... ...maar ook in de startnotitie zoveel mogelijk... Uh, rekening gehouden... met de opmerkingen... die, uh, die gemaakt zijn... Uh, door andere partijen. En... Um, ja, daar ligt die dan... hier voor uw neus. En uh, het enige wat ik wel... zou willen vragen is... Uh, of... het uh, college op... Uh, het initiatief en op uh, de notitie... de gewijzigde notitie... Of die daar nog een advies over zou willen aanbrengen. En uh, richting raad um, hoop ik dat het uw instemming kan dragen. Dank u wel. Dank u wel meneer Sandbergen. Kijk even rond. Iemand behoefte om iets aanvullends op het betoog van meneer Sandbergen te zeggen? Niemand? Uh, iets anders uh, meneer Tonen, in debat? Meneer Kroosberg had zijn vinger omhoog. Aansluit natuurlijk meneer Tonen. Meneer Gransberg. Um, ik neem aan dat we direct uh, debat kunnen houden over het stuk nog. Ja. Een, ja. Maar um, compliment voor de indieners om te beginnen. En uh, het werd al genoemd. Maar volgens mij zijn er een aantal aanpassingen in het stuk uh, terug te vinden en verwerkt. Het doet, uh, dat doet natuurlijk goed. En de rest uh, komt nog bij de discussie. Dank u wel. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, tot mijn plezier, uh, voorzitter, uh, heb ik geconstateerd dat de start een grote verbeteringsslag uh, heeft uh, doorgemaakt. Waarbij de inbreng van vorige week van de commissie voor een heel groot gedeelte is vertaald. Waardoor uh, ik de indruk heb dat er een breder draagvlak zou kunnen ontstaan voor uh, uh, de kennetakendiscussie. Maar er zitten. Wat de PvdA betreft nog wel uh, een paar pijnpunten in. En um, die zal ik maar meteen bij de kop vatten. Eén punt is, uh, maar dat stond ook al in het oude stuk, en dat is onder punt 3, doel en beoogd resultaat van de kerntakendiscussie op bladzijde 7. Daar staat um, boven uh, het onderstrepen stukje resultaat: kerntakendiscussie. Er staat een bijdrage te leveren aan de verbetering van de planning- en controlecyclus, te weten, enzovoorts. Nou, dat heeft helemaal niets met de discussie te maken. Het is wel van belang dat we er onze aandacht erop richten. Het is wel dat we eraan werken om dat te verbeteren. Maar dat is geen onderdeel van de discussie. En dat zouden wat we, wat het van de arbeid betreft, uit moeten. En, um, maar een veel belangrijker punt, voorzitter, is: um, als ik dan kijk naar de, de uh, uh, 4-1, de laatste linia, daar staat. Um, 4.1, de laatste alinea op de 8. Daar staat de aanpak van deze kerntakendiscussie: stel de raad in staat de principiële keuzes te selecteren om daarmee het gesprek met de inwoners, ondernemers en organisaties aan te gaan. En dat zou je kunnen lezen als. Nou, als ze dat allemaal gedaan hebben, dan gaan we de participatie in. Maar dan kom ik bij. En ik dacht: hé, hey, goed, gaat de goede kant op. Maar dan kom ik bij 4.6. En daar staat dat dat helemaal niet de bedoeling is. Daar staat namelijk de opzet is om eerst principiële keuzes te maken op grond van de discussie. Om daarmee het sprek met de inwoners, ondernemers en organisaties aan te gaan. Dat betekent dat participatie bij de kerntakendiscussie niet wordt ingepland. Op het moment dat uit de discussie een integraal product is te destilleren... kan worden besloten dit in de inspraak te brengen alvorens te besluiten voorzitter, dat verbaasde Partij van de Arbeid... enorm. Met name ook gezien... Eh, en net terecht, want alle partijen hebben het gedaan... maar ik heb het nu maar even over de coalitiepartijen... het hameren op participatie... door D66 Openzet... en vooral ook het CDA in hun verkiezingsprogramma's. Als je kijkt naar... uit mijn hoofd gezegd... bladzijde 8 van het verkiezingsprogramma van het CDA... dat ligt er niet om, daar staat gewoon keihard... alles moet besproken worden met de bevolking. En daar hebben ze gelijk in. Um,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 Dat geldt voor bewoners, ondernemers en iedereen die op andere manieren verbonden is met de Zandvoortse samenleving. Etcetera, etcetera, etcetera. Uh, waar mogelijk zullen instrumenten worden ingezet om dat te realiseren. En binnen de participatieladder zal koopreductie de ene na hoogste vorm van participatie, de beleidsnorm moeten zijn... In dat, ...in dat licht, voorzitter... ...van datgene wat in het coalitieakkoord staat... Um, ...en um, kijk... Ik, ...omdat ik de handtekening zie staan... ...in ieder geval van de heer Stamberg, onder een stuk... Uh, ...als een van de leden van de coalitie... Um, ...ja zeker... ...dat vind ik toch wel, wel, wel, wel, wel wat... ...curieus wat hier staat... ...ze dus praten over de medewinstaken die zijn... ...los van het feit van... het gedeeltelijke vrije beleid dat je aan hebt... ...maar die zijn in feite marginaal te beïnvloeden. Maar... Uh, Juist ten aanzien van het eigen beleid van de gemeente. En, en, en daar gaat een kerntakendiscussie in wezen uh, in hoofdzaken over. Juist daar zou je dan zeggen van nou, het maatschappelijk veld. Je kan door middel van die participatie een hele grote inbreng hebben. Wat ziet die gemeenschap nou eigenlijk als belangrijke eigen taken? En wat heeft die gemeenschap daar dan voor over? Dus goed beschouwd dit is eigenlijk een kerntakendiscussie. het belangrijkste instrument voor de gemeenschap om direct invloed te kunnen uitoefenen... op zaken die haar ja, rechtstreeks raken. Door nu participatie uit te sluiten... en slechts mee te laten praten... over een door de raad en college al uitgekuikt verhaal... dan denk ik terug aan hoe we het doen altijd... en deden hoop ik, met bestemmingsplannen. We schreven alles uit... tot en met de, la, achter de, de 40 letters achter de komma en dan mocht men daar nog een keer zo'n plasje over doen. Nou, dat is niet meer van 2015... En uh, dus los van uh, het feit dat ik uh, nog steeds, en dat herhaal ik nog maar even, grote waardering heb voor de uitermate uh, grote verbeteringen die in uh, de straatpolitie zijn aangebracht door de indieners. Uh, is dit een doorn in het oog van de Partij van de Arbeid. En dat moet er echt uit. U zult het met participatie moeten doen. En anders gaan wij daar niet in mee. Maar ik wil graag van de coalitiepartijen dan ook horen wat men daarvan vindt. Dank u wel. Interruptie, voorzitter. Meneer Paap. Ik wil aan de heer Tone vragen, bedoelt hij nou dat hij uh, zegt, want dat zou sociaal soms wel zeggen, ga nou meteen co-produceren? Is dat uh, uw bedoeling ook, of verluister ik uh, verkeerd naar u? Meneer Tone. Voorzitter, volgens mij heb ik gezegd dat ik vanaf dag 1 het hele maatschappelijk veld, dus de bevolking, ondernemers, andere belanghebbenden, betrokken wil hebben bij uh, de hele discussie rondom de kerntaken. Ja, nou ja. En of dat koopreductie is of op een andere verre manier ingevuld. Uh, dat mag van mij in coop-productie, maar dat is een andere. Daar zit een hele raad voor om daar een besluit over te nemen. Maar in ieder geval vanaf dag één participatie en niet. Zoals hier voorgesteld een interne, uh, uh, interne discussie erover. En met een uitgekaald verhaal naar de bevolking gaan. Meneer Demmers. Uh, ja, het klinkt heel goed. Dank uh... Het verhaal van meneer Tonen en uh, wij zijn het ook wel eens met het raadsinitiatiefvoorstel wat uh, genomen is. Alleen daar zit natuurlijk wel een adder onder het gras... Uh, met het participatiegebeuren zoals wij er natuurlijk ook voor staan. Maar dit is wel, wel een, de kerntaak is natuurlijk wel een specifiek uh, hoofdstuk. Het punt is namelijk dat um, het uh, verschilniveau van uh, de inwoners... De betrokkenheid bij het lokaal bestuur is vaak minder of het is vaak heel hoog dat je in dit geval het risico loopt dat een, met volledige participatie in productie dat bevolkingsgroepen ondergesneld raken door een klein groepje hoger opgeleiden uit een bepaalde wijk. ...vaak is het zo bij participatie... ...als dat niet goed geregeld wordt... ...en daar is, is met die risico's... ...geen rekening gehouden... ...dan krijgt de groep... ...met de grootste mond... ...die krijgt... Uh, ...het meeste voor elkaar... ...en de zwijgende... Uh, ...meerderheid... ...of een zwijgende minderheid... ...die staat dan uh, voorlopig... Uh, ...heel erg langs de kant... ...dus dat moet wel op enige wijze... Uh, ...zo ingekleed worden dat op enig moment de collectieve verantwoordelijkheid van raad en college voor alle groepen, mensen... en het zijn niet per definitie diegenen waar het meeste van zijn, dat die belang in het oog gehouden uh, worden. En daar zijn manieren voor. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Kroonsberg. Ja voorzitter... Um... Een aantal opmerkingen. Participatie behoort maatwerk te zijn. En dat betekent niet dat, dat vind ik echt, meneer Tonen, uh, het als een uh, soort stortvloed nu door u uh, eroverheen gegooid moet worden. Want u deed helemaal niet mee met de kerntaken discussie, had u gezegd. En uh, nu opeens gaat u helemaal uw eigen invulling uh, daaraan geven. Voorzitter. Dat even meneer, buiten... Uh, meneer, meneer korte interruptie. Voorzitter mag meneer Kroons. Stel, ik zou graag willen dat heer Kroonsberg zich houdt aan de werkelijkheid. Ik heb vorige week gezegd dat op basis van het stuk wat er lag. Ik daar niet in meeging. En ik heb net gezegd dat het stuk zodanig verbeterd is. Dat er een brede draak kan vlak blijven Heb ik gehoord. Meneer als oud-partijgenoot.